12 uur. Mark Hokke met het NOS Journaal. Voed waakhond Foodwatch is een e-mailactie gestart voor het Btw Vrijmaken van Groente en Fruit. Het is een reactie op de plannen van het nieuwe kabinet om de Btw op voedsel te verhogen van 6 naar 9 procent. Volgens de waakhond kan er zo wat worden gedaan tegen de grote prijsverschillen tussen junkfood en gezond eten. Sinds de eeuwwisseling zijn groenten 50 procent duurder geworden en fruit 41 procent... Ongezond eten wordt juist goedkoper, zegt Foodwatch. Telecomaanbieder T-Mobile mag bundels blijven aanbieden waarbij het streamen van muziek niet ten koste gaat van data te goed. Organisatie Bits of Freedom vroeg aan toezichthouder ACM om die bundels te verbieden, omdat volgens Bits of Freedom in de Europese regels staat dat alle dataverkeer, inclusief muziek, gelijk moet worden behandeld. De ACM is het daar niet mee eens en zegt dat de Europese regels veel soepeler moeten worden geïnterpreteerd. Turkije heeft een journalist van de Wall Street Journal bij Verstek veroordeeld tot ruim twee jaar zelf voor het verspreiden van terroristische propaganda. Hij schreef in 2015 over de oplaaiende strijd tussen Koerdische separatisten van de PKK en de Turkse overheid. De hoofdredacteur van de Wall Street Journal noemt de veroordeling ongefundeerd. Volgens hem is het artikel objectief en onafhankelijk. In het centrum van Leeuwarden is gisteravond een man van 35 omgekomen door een misdrijf. Hulpdiensten probeerden de man te reanimeren, maar hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen. Kort daarna werd in Leeuwarden via Burgernet opgeroepen om uit te kijken naar een blanke man met een pitbull. Bij een vergadering van werkgeversvereniging KNV Taxi staken vandaag zo'n 100 taxichauffeurs voor meer loon. Vakbond FNV Taxi had een ultimatum gesteld dat vanochtend afliep. Volgens de bond wordt de actie klein gehouden, zodat, die bijvoorbeeld vervoer, zodat bijvoorbeeld vervoer van zieken en gehandicapten door kan gaan. De taxichauffeurs willen een loonsverhoging van 3%. Het weer, veel bewolking, af en toe regen en het waait flink. Het wordt zo'n 17 graden. Morgen eerst nog regen, later meer zon en opnieuw maximaal 17 graden. Dit was. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad eigenlijk alleen viel op 27 Utrecht-Almere... tussen Beeldhoven en Hilversum zo'n 10 minuten vertraging... vanwege een spoedreparatie. Verder is de N247 Amsterdam-Horn in beide richtingen dicht... na een ongeluk met een vrachtwagen tussen Beets en Scharwoude. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Kom eens langs. de Danตรี is gratis. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zandvoort in zomerhit. Dit is de zomer van ZFM met nu ZFM luncht. En toen gebeurde er niks. Ik snap, oh, er komt wat. Hebben ze. <laughs> zijn we er? We zijn, we zijn er, we zijn er. <laughs> nou, het werkt allemaal nog niet optimaal. Maar we zijn in de lucht. Dat in ieder geval wel. We laten niemand thuis alleen... Nee, zo is het toch. <laughs> Eet smakelijk allemaal. Ja, goedemiddag. Welkom weer bij een uh, aflevering van Zand voor Lunch. Woensdag de 11e oktober. En het is een bijzondere dag vandaag, toch Ron? Ja, het, het geldt niet echt voor mij, maar uh, uh, het is het wel. Ja toch, het is uh, een Nationale... Nee, Wereldmeisjesdag zelfs nog. Wereldmeisjesdag. Het is Coming-out-dag... Het is een uh, zwarte dag gisteren geworden en daar gaan we u vandaag alles over vertellen voor onze wethouder uh, Demmers. Uh, we hebben natuurlijk een uh, volle cultuuragenda. Dus om de zoveel liedjes gaat uh, ron onze nieuwe Z ZFM Lunch collega. <tot> U alles vertellen over de cultuur. Of tenminste, bijna alles. Alle... Bijna alles. Er wordt zoveel, zoveel is er te doen in de regio. Maar hij heeft voor u een uh, selectie gemaakt met leuke dingen die de moeite waard zijn om uh, naartoe te gaan uh, op theatergebied. En uh, hij gaat ons om half één en half twee het regionale nieuws uh, meedelen. En om één uur uh, heb ik weer een uh, leuke conferentie voor u. Is druk vandaag, hoop ik. We hebben het druk en dan hebben we ook nog een paar artiesten in het licht. En normaal zijn dat er best wel veel, Ron. Ja, maar, dat, uh, absoluut. Ja, vandaag heb ik er maar twee en ze zijn niet eens jarig vandaag. Maar ja, dat wil een, niet zeggen dat we er geen aandacht kunnen besteden. Dat gaan we zeker doen, want het zijn wel twee bijzondere artiesten, moet ik je zeggen. En eentje daar heb ik wel... Zo'n enorm uh, leuk gevoel bij dat ik dacht van... jeetje, is hij dat? Ik die die kan liedjes? niet wachten. Nee, nee, nee. Ik, uh, we gaan. Maar, ik denk ook dat ik hem bewaar tot het laatst. <laughs> Snel voor <van start. laughs> Zo is het. In ieder geval, ik zei u al... het is coming-out uh, dag vandaag. Dus uh, hoe kunnen we beter beginnen... dan met een mooi nummer van Diana Ross... Coming Out. Wat een heerlijk nummer is dit. Een heerlijk nummer, zeker. En zeker als je lekker bezig bent met je huishouden. Hè? Is het <laughs> heel lekker. Ga je dansend aan de stofzuiger. <laughs> maar goed, vandaag staat hier natuurlijk voor Coming Out Day. Mensen, zo'n speciale dag. En uh, laten we allemaal respect hebben voor elkaar. En voor wie we zijn en voor wat we zijn. En uh, elkaar daar niet het leven mee zuur maken. Ja toch? Absoluut, daar gaan we, daar gaan we voor staan natuurlijk. Gewoon Ieder op zijn eigen manier genieten van het leven. Als het goed is, Ron, heb jij ons ook het een en ander te brengen waardoor we weer wat meer kunnen genieten van het leven. Ik ga de jingle voor je inzetten en dan gaat onze Ron ons twee mooie evenementen vertellen of twee cultuuragenda-puntjes. Komt ie? 106.9 ZFM 106. To be or not to be, that is the question. presenteert het Cultuuruur. Nieuws over theater, film, muziek en kunst. Presentatie Websviers. Ja, die bed uh, die blijft maar komen. Maar vandaag uh, zit ik voor u. Mijn naam is Ron Gijssen en ik ga u een stukje vertellen wat u kunt gaan doen de komende dagen uh, op gebied van cultuur. Bijvoorbeeld, de Vereniging Vrienden van de Grote of sint bafelkerk organiseert op zaterdag 14 oktober om kwart over twee een publieke torenrondleiding. Per torenrondleiding kunnen maximaal tien mensen mee omhoog. Plaatsen zijn dus beperkt. Het is een unieke ervaring om onder leiding van een gekwalificeerde rondleider... de toren van de machtige oude baaf te verkennen. De tocht naartoe voert u over een eeuwenoude stenen speeltrap naar de Hoge Zolders. Daar loopt u over de originele houten gewelven... bewondert u het vakmanschap van de middeleeuwse timmerlieden... en ziet u de grote tredmolen die voor de bouw van de kerk gebruikt werd. Vervolgens komt u uit bij de voet van de houten toren... U ziet de enorme balken en houten constructie en raakt onder de indruk van de genialiteit en expertise van de bouwers uit de 16e eeuw. U vervolgt de tocht over trappen en ladders. Langs de speeltrommel van de carillon dat acht keer per uur klinkt, het uurwerk. De speeltafel van de baardier en de bedsteden van de stadswachters van Waleer. En dan uiteindelijk naar buiten. Loop rond op de grote omloop van de Bavo-toren en geniet van het prachtige uitzicht. Onder normale weersomstandigheden ziet u de staalfabrieken in Hermuiden... het westelijk havengebied van Amsterdam, Schiphol... en natuurlijk heel veel Haarlem en omstreken. Dat kunt u eh, aanstaande zaterdag vanaf eh, kwart over twee eh, gaan doen. En dan nog even iets voor de kleintjes. De tovenaar van Os. Dorothy woont bij haar tante M in de Amerikaanse staat Kansas... waar veel tornado's voorkomen. Op een dag blaast een grote tornado het huis van Dorothy... naar het land van Os. In het land van Os gaat Dorothy met haar hondje Toto... op zoek naar de grote tovenaar van Os. Deze tovenaar is de enige die weet hoe Dorothy weer thuis kan komen. Op haar reis komt Dorothy een vogelverschrikker... een blikken man en een leeuw tegen. Allemaal zijn ze op zoek naar iets wat ze denken te missen. Maar is de grote tovenaar van Os wel zo'n goede tovenaar... als iedereen zegt? Dat gaan we zien... In het kindertheater, de toverknol in Haarlem in de Spiegelstraat 8A, elke zaterdag en zondag om half elf voor de kleintjes van 1 tot met 4 jaar is het uh, om half elf en om kwart over twaalf voor de kleintjes van 3 tot 7 jaar. Dankjewel, Ron. Heel oh, graag gedaan. Dat, dat, uh, die rondleiding lijkt me helemaal te gek. Ik, ik vind het jammer dat ik. Uh, oh, ja, en maar... ik ben 1,96 meter 96 langs en als ik rechtop sta, leef ik elke dag in doodsangst. <laughs> Zo erg? Is zo erg. Dus ik ben blij dat jij geen pumps aan hoeft. <laughs> die sint bavo ga ik van beneden af wel bekijken. Ja, ja, maar geweldig als je zo'n kans krijgt. Absoluut. Ik vind het jammer dat ik iets anders te doen heb. Ik zou het er bijna voor op zeggen. Misschien komt hij nog wel een keer terug. Ja, toch? Uh, hou me op de hoogte, Ron. Dat gaan we zeker ja. doen. Ja. Nou, we gaan over naar de 3 in 1 En vandaag, we zeiden het al, het is Wereldmeisjesdag. Dus onze 3 in één staat vandaag in het teken van meisjes. Drie in één Girls, girls, girls, girls, girls Well, the maid a mother Wapperende voeten lopen altijd overal tegenop, weet helemaal niet wat ze moeten en kauwen dan de hele dag maar op, moet de oude jukken van hun grote zusjes aan, die hun moeder ze nou juist zo enig vinden staan.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 van de dun en de spinde meisjes van dertien, zee droomde maar van meisjes van dertien. zee to me. Ja, en dat was War. En voor de single War van Edwin Starr... hebben we geluisterd naar de 3 in 1. En die ging natuurlijk naar aanleiding van uh, Wereldmeisjesdag over meisjes. En eerst luisterden we naar het nummer uh, Meisjes van Raymond van het Groene Woud. Daarna volgde Girls, Girls, Girls van Sailor. U zult hem wel herkend hebben. En uh, daarna het pareltje, het mooie nummer van Paul van Vliet meisjes van 13 En dan is het nu... de hoogste tijd... Voor weer of geen nee, nee Zomer nee, of hartje wint nee, nee. nee, die meneer die begrijpt het mij niet. Het is wel Hij, ge voor. Hij begrijpt mij niet helemaal. Hier is het tijd voor. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door...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 Deze week is uit een WOB-onderzoek, Wet Openbaar Bestuur, gebleken dat Demmers mails heeft doorgestuurd naar een van de partijen die in de race waren om het renovatieproject binnen te halen. Hij heeft die partij ook advies gegeven om weer kansen te maken het project binnen te slepen en dat is ook gelukt. Een andere gegadigde deed daarom een WOB-onderzoek naar alle documenten. De werkwijze van de wethouder is in het Zandvoorts volledig in de verkeerde keel geschoten. Volgens wethouder Gert Tonen is dit een schoolvoorbeeld van achterkamertjespolitiek. Hij voelt zich ook bezodemiddeld door zijn collega. De komende tijd volgen onderzoeken naar de gang van zaken. Burgemeester Niek Meijer sluit niet uit dat er ook juridische stappen worden gezet tegen de wethouder van gemeentebelangen Zandvoort. Alle zaken rond dit project zijn voorlopig stilgelegd. De opgestapte wethouder wilde niet reageren. In een verklaring zegt hij zo te hebben gewerkt om juridische ongelukken te voorkomen. Er bestaat volgens Demmers verschil tussen zijn bestuursstijl en die van de andere collegeleden. Dat heeft effect op het onderlinge vertrouwen en dat vindt hij een minder goede basis voor een constructieve samenwerking. Burgemeester Meijer en wethouder Toners zijn totaal verrast door de werkwijze van Demmers. Zij drongen er bij Demmers op aan om op te stappen en anders hadden ze het vertrouwen in hem opgezegd. Een fietster is dinsdagmiddag gewond geraakt na een ongeval met een auto op een druk kruispunt in Haarlem-Noord. Even voor drieën ging het mis toen het slachtoffer op haar fiets vanaf de Kloosterstraat de weg over wilde steken. De vrouw fietste rechtdoor en werd geraakt door een auto die achter haar reed en af wilde slaan. De vrouw kwam midden op het kruispunt ten val. Het slachtoffer is opgevangen door ambulancepersoneel en na een eerste zorg naar het ziekenhuis gebracht. Doordat het ongeval midden op het kruispunt plaatsvond... had het overige verkeer er behoorlijk last van. Agenten hebben geassisteerd bij de afhandeling. Een ramkraak op een elektronicazaak in de Grote Houtstraat in Haarlem. Een elektronicazaak aan de Grote Houtstraat in Haarlem... is in de nacht van dinsdag op woensdag het doelwit geweest van een ramkraak. Rond vier uur vannacht reden onbekenden met een gestolen busje in... op de voorpui van de winkel.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 en beroofd in, Ju in Julianapark in Haarlem. Een 53-jarige Haarlemmer is gisteren eind van de dag... bij het Julianapark in Haarlem... onder dreiging van een wapen beroofd van zijn bezittingen. Twee personen pleegden de beroving rond tien voor vijf. Na de beroving gingen het tweetal op een matzwarte scooter vandoor. De verdachten waren beide rond twintig jaar. De eerste dader droeg een zwarte integraalhelm... en een zwart trainingspak...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 De gemeente stelde via Gert uh, Gert wethouder Gerard Kuipers 1,3 miljoen euro ter beschikking. Zelf moest de onderwijsgroep ook nog eens 9 ton ophoesten. Maar nu staat er ook een nieuw schoolgebouw dat het nodige decennia mee kan gaan. Directeur Fred van Zanten was terecht een trots man toen hij dinsdag docenten, ouddocenten, collega's en bestuurder in zijn nieuwe school mocht ontvangen. Na de opening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 En dat was dan het nieuws. En dan gaan we nu snel door naar het volgende item: Weer of geen weer? Zomer of hartje, winter? Het weerbericht van Rico Schreuder. Nee, nee, nee. Hoi, hoi, hoi. Ja, komt-ie. Het weerbericht van Rico Schreuder. Het is ook op deze woensdag over het algemeen bewolkt. En uit die bewolking valt vanochtend wat lichte regen en motregen. Vanmiddag lijkt het meest een tijds droog te zijn. De zuidwestenwind draait vrij krachtig over land en kracht tot hard aan zee... en de temperatuur stijgt naar 17 graden. Vanavond en de komende nacht is het bewolkt en valt er weer regen en motregen. De wind waait stevig door en het koelt af naar een graad op 13. Morgenochtend is er nog kans op het regen... maar daarna blijft het een groot aantal dagen droog. Bovendien gaat het geregeld de zon schijnen... en bij een overwegend matige aan zee een vrij krachtige zuid het zuidwestenwind loopt de temperatuur steeds verder op. Morgen wordt het nog maximaal een graad of 15 tot 16. In het weekend en ook het begin van volgende week liggen de maxima tussen de 18 en lokaal 21 graden. Kortom, er komt een nazomerse periode aan. Wat een uh, heerlijk bericht is dit! Uh, dit kunnen we om... gebruiken. Ja! We zeggen steeds: Zandvoort uh, heeft zon. En nu gaat het ook weer gebeuren. Kijk, kijk, dat gaan we vieren. En daarom uh, trakteer ik jou op een van je eigen liedjes. ha. Het liedje van de Zeitkick op C.M. Zandvoort. was dit het nummer uh, van de sidekick van Ron. Lekker nummer, hè? Ron, wie waren dit? Hoe heet het nummer? Vertel eens. Dit uh, was uh, de formatie M-People. Jaren geleden heel bekend. En uh, misschien uh, dat luisteraars dat nu ook wel uh, herkennen. Ja, ja. Ik, ik, for the ken hero. Het, ik kende hem nog niet. Jij kent hem niet? Nee, voor mij helemaal nieuw. Een aanrader. Oké, okay, ja, dat, dat is zeker. Dat is een heel lekker nummer. En, en heb je een speciale reden dat je dit nummer wilde horen? of uh, De beste, reden, een, de beste <laughs> reden die je kan hebben. Omdat het gewoon heerlijke muziek is. Maar Kijk, ik heb er geen herinnering aan of zo. Oké, okay, geen verhaal erbij. Geen verhaal erbij. Hey, keer. Jammer nou. Ja, ik we, volgende we, keer sappige verhalen. we horen graag sappige verhalen. Ik ga ze volgende keer voor je maken. Ja, Zo'n zo mooi emotioneel verhaal. De, de plaat en zijn verhaal gaan we <laughs> <laughs> Oké, okay, dat is inderdaad een mooi item, wat je daar even bedenkt. Absoluut. De platen zijn verhaal. Nou, gaan we een keer doen. Gaan we inbrengen. Hè? Zeker. Goed, we gaan weer verder. Uh, wat gaan we nu luisteren? Georgia van Fans Joy. to be Was at stake. I never thought your love was worth its weight. And now you come and gone. I finally worked it out. I worked it out. I never should told you. I never should let you see inside. Don't want any trouble in your mind. Won't you let it be? I never should told you. I never should let you see inside. Don't want any trouble in your mind. Won't you let it be?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 Lekker nummer van Fans Joyce. Een nieuwe nummer uh, Georgia. Erg... Uh, ik, ik vind hem erg mooi. Uh, nog meer nieuws. Want we hebben op cultuurgebied... Uh, heeft Ron ook weer een, uh, nog een nieuwtje... voor ons meegenomen. Heb je er nog één, Ron? Ja, ik heb nog uh, iets, iets leuks... Uh, voor een uh, beperkt publiek. Maar je zal me net uh, geïnteresseerd zijn. De, de, de tentoonstelling Vuurige Versieringen... in het Archeologisch Museum in Haarlem. Op de Grote Markt 18. En dat is uh, 19 november, vanaf, uh, nee tot en met 19 november, ja. elke woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag, uh, en zondag van 1 tot 5 uur. En dat gaat over vuurstolpen, oh. ook wel een vuurklok genoemd, en dat is een stuk aardewerk uh, dat uh, van de 14e tot de 19e eeuw als brandpreventiemiddel werd gebruikt. Een vuurstolp is vaak en heeft daarnaast ook een handvat en ventilatiegaten. De vuurstop werd s'avonds bij het naar bed gaan of wanneer uh, iedereen het huis verliet over de smeulende haardvuur geplaatst. En zo kon het vuur veilig doorsmeulen en de volgende dag weer makkelijk worden aangestoken. En dat uh, laten ze zien allemaal in het uh, archeologisch museum in Haarlem. Dus zo gebeurde dat. Dat vroeg ik me altijd al af, weet je wel, hoe ze dat vroeger deden. En nu kan je het ook zien. Nou, dat gaan we dan zeker doen. Tot 17 november, zei je. Tot 19. Oh, 19 november. Ja. Tot nou, geweldig. Vrienden. Maar goed, alle informatie is denk ik ook terug te lezen via hun website. Absoluut, alles ja, is te vinden. Hè? Ja, oké. Okay. Heb je nog een boodschap voor ons? Of is die lang? Want we hebben niet zo heel veel tijd meer. Nog even heel snel dan ja? voor degene die vanavond nog geen plan heeft. Die, okay. kun, die kunnen naar Paco Peña. Oh, die Paco is die vanavond? Pena. Ja, vanavond. Vanavond oh. de virtueuze koning van de Flamengo... ontarmt in de voorstelling Patrias, het werk en leven van dicht- en schrijver uh, Lorca. En we gaan dat zien vanavond om kwart over acht in de Philharmonie in Haarlem. Oeh, en dat wordt een gigantische show, hè? Met zangers, dansers, uh, trommelaars, video, weet ik ook. Alles wordt uit de kast gehaald. Ja, jongens, dat moet je niet missen. Een wereldartiest. Ja, zeker gaan. Wat goed oh. dat jij het nog even roept. Ja, Paco dankjewel. Pena. Ja, de, onze. Maestro, hij woont in Nederland hè? Leer, ja, hij is leraar aan het conservatorium. Hij is met een Nederlandse dame getrouwd. Kijk, dit soort informatie, dat, dat moet weer van jou komen. <laughs> maar dat komt omdat ik een beetje een flamenco meisje ben. Oké, okay, nou dan, gaan we, dan zien we... Oh, jij gaat vanavond niet. Jij kan niet. Uh, nee, ik denk niet dat ik ga. Ik denk niet dat ik het red. Maar goed, uh, je weet het nooit. Misschien slaat het ineens in de bol en uh, dan ga ik toch naar Haarlem. Je weet het maar nooit. We gaan uh, nog even één nummer doen voordat we eruit gaan Ron. Dr. Ja. Hoek met A Little Bit More. When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 Don't you dare tell a soul. I had this dream last night You and I grow old We had a room full of pictures And a handful of chairs We don't dance like we used to But we don't really care We sing do what you do Do what you do Lost in our favorite songs Do what you do Do what you do Laugh when we sing them wrong Now I, I, I need a second to say I'll never be lonely. I, I plan on watching us growing gray. Now I, I, I get this feeling inside whenever you hold me. Whoa, honey, let's feel this way every day. I'm not drunk, but I'm not firm My head's spinning for this for. I'm not drunk I'm not sober My head's spinning for This for you've covered. When you're cold, I'll be colder The clothes on my back are yours The weight of the world's once on your shoulders You don't have to wait anymore Take your pressure, take your pain Feed it to the flames We'll abide the fireside And whisper each other's names Now I Need a second to say Never be lonely I, I Plan on watching us growing gray Now I Get this feeling inside Whenever you hold me Oh honey Let's feel this way every day I'm not drunk But I'm not So for my head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 Never be lonely. I, I plan on watching us growing gray. Now I, I, I get this feeling inside when you hold me. Whoa, honey, let's feel this way every day. Now, whoa, honey, let's feel this way every day. Now, ooh, honey, let's feel this way every day.